En dat was het nieuws op 538. Even loeren op de weg 538 verkeer door Vlitsmeester Met één vertraging nog op de A37. Tussen knooppunt Holsloot en Hogeveen bij Nieuwlanden. 6 minuten vertraging. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid. Gemeld op de A2 Den Bosch Utrecht. paal 81.6. A9 Haarlem Alkmaar 58.0. En de A12 Zoetermeer Den Haag 12.3. A15 Gorkum Rotterdam 62.2. En de A32 Meppel Herenveen 40.2. Plaatsen we nu A50 op de rem tussen Zwart. Holle en Apeldoorn bij 229-1. De 538. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. Las Lasse verhaal over verbaasde gezichten bij artsen in een ziekenhuis in Frankrijk. Hele verhaal. Hoor je zo. Radio 538. Feel the crowd on the moon. Lose it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 Radio 538 aan het begin van je donderdag. Floris hier. Ik las me toch een bizar verhaal over een man die met buikpijn het ziekenhuis inliep in Frankrijk. Maar de oorzaak van die buikpijn? Je verwacht het niet. Hele verhaal over zes minuten naar Timburg.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 The of the morning with the sun I rise up all and I'll try again. So I get Morning, wat een bizar verhaal. Hè? De nacht van 538. Misschien heb je wel eens dat je, dat je buikpijn hebt. Omdat je eventjes niet lekker bent, dat je wat verkeers gegeten hebt. Of dat je zoveel gegeten hebt dat je gewoon nog een hele dag vol zit. Dat laatste is herkenbaar voor mij. Maar ja, het zo erg dat je ermee naar het ziekenhuis gaat, dat gebeurt bij mij dan weer eigenlijk nooit. Maar wie dat wel deed, is een man uit Frankrijk, las dit verhaal van de week. Uh, hij kwam binnen wandelen bij de eerste hulp, omdat hij wat buikpijn had. Hij had een beetje zo'n zo opgeblazen gevoel. Dat hij misschien. Artsen gingen even een kijkje nemen en tot hun verbazing... Zagen ze bij deze meneer een granaat uit de Eerste Wereldoorlog in zijn darmen zitten? Een granaat, je hoort het goed, een granaat. Die had hij dus zelf ingebracht via de achteringang, zeg maar. Waarom? Werkelijk geen idee. Het ding was gelukkig ook onschadelijk. En de politie onderzoekt nog ja, hoe die man überhaupt aan die granaat is gekomen. En ook daarnaast waarom die hem dan bij zichzelf inbracht. Ja, een granaat in je darmen, dan, dan krijg je zo'n opgeblazen gevoel ineens een heel andere lading. hè? Je bent bij 15 jaar, het zijn de iets voor in het donker. De nieuwe van Cloud hoor je zo meteen, Shepard. There's is treasure buried in the sand. But We got the compass in Don't you pay Cloud, app en vloed. Jouw hits, jouw 538. Met de app en vloed nieuwe muziek bij 538. 5 plus 3 is 8. Mike had gisteren 8 sommen goed in 30 seconden. in de eerste ronde van 5 plus 3 is 8 van deze week. Uh, ja, een halve minuut gaat er aftellen. In die halve minuut komen er zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes op je afgevuurd. Het doel om morgenavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn. Dat word je als je degene bent met de meeste goed in een halve minuut uh, deze week. Heb je nou zoiets van hé, hey, die acht sommetjes van Mike in 30 seconden? Daar ga ik echt met speels gemak overheen. Pak de app van 50 achterbij. Geef antwoord op de kwalificatiesom voor de tweede ronde van deze week, die we zometeen gaan spelen. Hoeveel is 35 min 6? Hoeveel is 35 min 6? Ga maar even rekenen als je eruit bent. Geef het aan me door via de app van 538. Wie weet, doe je mee zo meteen. Radio 538. 538. Hi, everyone, it's Teddy Swims. Hey, guys, it's tonight. Hey, let's take a get out Yo, hits. You're very Kira, zometeen naar de boys van Kensington. Dit is Stay. Far into a zoo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 5, 3, 8, de nieuw van Shakira Zoo, hoorde je Jeroen? Ja. Hoeveel is 35 min 6? 29. Dat is maar goed. 5 plus 3 is 8. Jeroen, jij bent daarmee gekwalificeerd voor... de tweede van drie rondes van deze week. 5 plus 3 is 8... 30 seconden gaat er zo meteen aflopen. In die 30 seconden komen er allemaal hoofdrekensommetjes op je afgevuurd. Het doel om er zoveel mogelijk goed te hebben. En morgenavond op dit tijdstip de week weer naar te zijn. Daarop maak je kans als je Mike van de troon stoot. Die had er gisteren 8 goed in een halve minuut, Jeroen. Jeetje, wat een opschepping. Ja, nou, zeg. Ja, nou ja, 8 is een goede <laughs> score. Maar ja, het is ook wel weer te doen, Jeroen. 8 dus, ja, is goed. Uh, jij hebt biljard vandaag. Ja, ja, ja. Hoe, hoe ben je zo bij biljarten gekomen? Ja, ik weet het. Het is eigenlijk voor oudere mensen. Nee hoor. Nee. Oh, oh, oh, nou ja, ik wilde namelijk niet toegeven dat ik ook oud ben. Oh. Maar uh, <laughs> nou ja, weet ik veel. Hè, dat, uh, vader op zoon en dan uiteindelijk... Uh, nou ja, dan doe je het nog een keer. Vind je het leuker? Dan ben je er een beetje goed in. En dan... Uh... Ja. En heb je gewonnen ja. vandaag? Ging het goed? Jazeker. Oké, okay, dus je bent in vorm vanavond. Dat is op zich een goed teken. Ja. ja, Maar dat is nog best lastig volgens mij, dat biljart. Dat moet je, dat, je moet wel goed dingen weten over hoeken en hoe je die ding dan moet raken. Het is niet gewoon de bal in het gaatje schieten. Dat kan natuurlijk niet daar. Nee, want ze hebben helemaal geen gaatjes. Nee, dus erom, is dus je moet echt, het, het gaat vooral. Het is een meer strategisch spel. Ja, ja het, het voordeel is als je uh, licht autistisch bent. met een klein beetje contact gestoord... dan, uh, dan ben je er vaak wel goed in. Oké. Okay. <lacht> <En>, nou, <lacht> gestoord ben ik ook, maar uh, autistisch. <lacht> weet, ik, weet ik niet. Licht autistisch weet ik niet. Nee, nee, maar het is inderdaad wel. dat de, de hoeken en de berekeningen. en een ja. beetje de. De, de, ja, de dynamiek die je in zo'n uh, bal kan, uh, kan spelen. kun je het echt allemaal naar je hand zetten. En dat. Uh, het levert niet alleen een wedstrijd tegen een ander op... maar ook een beetje tegen je eigen kunnen. Ja, precies. precies. Oké, ik hoor het al, jij bent lekker aan het rekenen geweest. Dat trekken we lekker door. Als jij er klaar voor bent, Jeroen, dan roep jij start. En dan gaan we hoofdrekenen. Oké, nou ja, start maar. Hoeveel is 13 plus 17? 40. 38 min 9? 29. 17, 3? 21. 32 gedeeld door 8. 4. 18 plus 7. 25. 34 min 6. 28. 6 keer 4. 24. 27 gedeeld door 3. Uh, uh, uh, uh, 9. 15 plus 13. 64. Uh, 36, 36 min 8. Uh, 28. Dat is nog goed. In de zoomer. Dat is goed, hè? Nou ja, goed. Uh... Op zich, het, het ging niet mega slecht, maar... We eens even Kijk. kijken hoeveel je er goed die had. Die 13 plus 17 was heel stom. Die 13 plus 17 was 30, ja, daar zei je volgens mij 40, ja. hè? Ja. ja, dat is echt stom. Ja. Dat kan gebeuren. Mike gaat momenteel aan kop, die had er 8 goed in 30 seconden. Jij had er ook 8 goed in 30 seconden. Oké. Okay. Betekent dat ik jou zometeen buiten de uitzending een uh, benaderingsvraag ga stellen... Oké. Okay. En uh, jouw antwoord daarop gaat morgen bepalen of je de weekwinnaar bent geworden. Tenminste, als je dan nog steeds samen met Mike aan kop gaat in het weekklassement met goed. Ja, ja, ja. Oké. Okay. We uh. gaan dat meemaken. We gaan het meemaken. Uh, als dank voor je deelname komt er in ieder geval een 50, -50 prijzenpakketje kant op, Jeroen. Nou, super. Nou, Floris, blijf aan de lijn. Helemaal goed. En uh, lekker slapen okay. van zo meteen. Ja, dankjewel. Vijf hey. plus drie is acht. is een nieuwe ronde. Stuur nu je naam via de 538-app. You. Radio 538, waar je elke zaterdagmiddag vanaf drie uur smiddags... de 50 grootste hits van dit moment hoort. In de 538 op 50 met mijn collega Mark Labrand. Momenteel op plek 6 in de lijst. Miles Smith, dit is Steef. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. I'm stuck in my I've been waiting.